Een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Doende tegemoet komt aan de bezwaren van de tegenstanders... bleek op het GroenLinks-congres in Utrecht. Dat is goed nieuws voor Rutte, die voor het akkoord steun zoekt... in de Tweede en vooral de Eerste Kamer. De kamerfracties van GroenLinks hadden de leden gevraagd... om nog geen dwingende uitspraak te doen, maar dat deden ze wel.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 Het gevaar voor een tsunami na de, de zware aardbeving bij Papua Nieuw-Guinea is geweken. Het tsunami-alarm is ingetrokken. De schok van 7,9 deed zich voor op tientallen kilometers uit de kust. Mensen vluchten naar een hoger gelegen gebied. En op een aantal plaatsen viel de stroom uit, maar veel schade is er niet.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 De politie heeft in een bestelbus in Rotterdam 1100 kilo illegaal professioneel vuurwerk gevonden. De bus stond geparkeerd in Rotterdam-Zuid. Waar precies wil de politie niet zeggen. Het vuurwerk was verpakt in tientallen dozen. Er is nog niemand aangehouden, het onderzoek loopt nog. Het weer, op de meeste plaatsen bewolkt en wat motregen, het is een graad of 7. Ook morgen bewolkt en in het zuidoosten misschien wat motregen, dan wordt het 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dfm, verkeersabdate. Verkeersabdate.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 Dit is Kerst met ZFN. Met men nu. Zandvoort op zaterdag.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 zodat dadelijk in het uh, derde helaas in dit uur dus, gaan we met hem praten. Maar dat is niet het enige wat we gaan doen uh, in dit uur, Albert-Jan. Naar de volgende plaat gaan we uitgebreid uh, met Marco in Conclaaf. Want maandag is zijn uh, nieuwe boekpresentatie van tig jaren van schitterende nederlagen. Waar en dergelijke, dat hoort u zometeen naar de volgende plaat. Half vijf hebben natuurlijk de dieren van de week. Want volgens mij is het nog steeds Blackie en Sofie En ja, de, de twee konijntjes moeten toch voor kerst onder onderdak zien. Ik de heb de nog zin. geen nieuwe, dus uh, ja...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 Deze, deze single van Shalamar en A Night to Remember... hebben we het even over de Griekse ei. Ja, <laughs> voor het geval dat je geïnteresseerd. interesseert. Ja, want dat ging over de bericht van de duizendste like, of Ja, niet? Ik, ik kreeg een appje binnen. Ja? Van, dat, nou, hartelijk dank voor de duizendste uh, Griekse ei. Dus ik dacht, dat is een Griekse ei? Kan geen idee. Dat, geen dat idee. is een, like, een smiley, toch? Een smiley, uh, want, smiley. We zitten dus op de duizend likes op onze uh, app. Geweldig toch, Marco? Ik vind het echt onvoorstelbaar. Ja, ja, ja, dus dat, jij, dat jij dat mag meemaken. Nou, bij nou, nou, zomaar, nou, dat we hadden ik, dat voor elkaar de, kunnen krijgen. Ongelooflijk. Ja, het heeft wat gekost, maar uh, dan heb je wel wat. Maar zeggen. Ja, de, nou, in ieder geval nog voor het einde van het jaar gelukt. Hè. Hey, dus nogmaals top, alle likers van onze app. Hartelijk dank daarvoor. Rob en ik gaan uh, gezellig een avondje van uit eten. Want we <laughs> hebben er zo lang op gehoopt dat we de duizend zouden bereiken. En het is nu gelukt. Dus voor oud en nieuw gaan we uit eten, Rob. <laughs> zo is het gezellig. Helemaal goed.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 Een startschot te geven. Van het uh, boek Tig Jaren van Schitterende Nederlagen. Ik, de titel uh, is, is al pakkend uh, genoeg. Ik kom daar straks even bij jou, kom er straks uitvoeriger op terug. Even terug naar uh, uh, een paar dagen geleden. Uh, het NRC, een ja. heel groot artikel. Kwaliteitskranten, hè. <lacht> ja. Echt een pagina grote interview met jou. Ja, een grote foto ook, gelukkig. En hoe is het gekomen? ja, hoe is het gekomen?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 Schrijf ik mezelf compromisloos de vernieling in? Ja, als, eh, desnoods, als het moet wel. Ja. Ja, het zijn je eigen... Ja, het ja, het nee, zijn citaten, het je je, me ook, <laughs> je maar de, citeert me ook prima. Als ik dat dan als lezer lees... Dan, dan, dan, dan, dan, wat bij mij dan naar boven komt... als je klaar bent met schrijven... dan ben je ook op. Ja, dat klopt. Het ja, is duidelijk een link naar de intensiviteit... waarmee je schrijft.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 ik, doe nooit, ik heb nog nooit langer gedaan dan vijf maanden over een manuscript. Ja. Ik, eh, voor mij is elke dag een werkdag. Ik begin om half acht s ochtends. En als ik een manuscript aan het schrijven ben, heb ik drie pauzes per dag. En dan werk ik door tot half elf s avonds. Ja, want je hebt nu inmiddels, eh, als, ik, als ik goed citeer, acht romans, tientallen korte verhalen, duizenden aforismen. Ja.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 Je zegt het al, Marco, wat ga die zingen, deze Daryl Ongelooflijk. Oh, wat een stem heeft hij Heerlijk gewoon. Je hoorde I can for that in de live versie John Oates. De, uiteraard ook mee met uh, dat uh, singles, ja. ja. het is negen uh, minuten voor half vijf. We gaan verder praten met Marco Tormes over zijn uh, nieuwe roman. En de aankomende maandag dus, uh, ja, de, de officiële, de, hoe, hoe noem je dat?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 Ze hebben al een hele tijd niet meer gedraaid hè, op de radio, maar wel leuk. De zingelaar uit de jaren '80 van de Macband band en Roses are Red. Ja, dat ja, we Marco in de studio. Ja, de boekenpresentatie van zijn uh, nieuw boek vindt aankomende maandag plaats in App uh, Vloets. En een verrassing, hè. Hij geeft een uh, boek weg aan een uh, luisteraar van uh, CFM. Het enige wat je hoeft te doen is het volgende.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 En uh, wij, wij verloten dan de komende week één roman van Mark Hortemis. Uh, ja, ja, je, uh, je mag ook een uh, e-mail sturen naar redactie-zfmsanvoort.nl redactie -apenstaart goed. <laughs> en ja, daar gaan we dan met de dieren van de week. Oh ja, heel goed, hoed ik je het zegt.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 Volgens mij heeft deze José Feliciano ook een lekkere zomerhit gemaakt. Maar ook op de kist doet hij het altijd heel erg goed met Verlies Navidad. Jawel, de plaat die we speciaal even voor onze huismeester Willem Bruijs draaien. Ja, nog acht minuten te gaan, Albert Jan. En dan zit het er alweer op voor ons. Ja, maar we gaan lekker uh, muzikaal uh, deze, uh, deze uh, tot vijf uur door. Zo is het. En uh, nou, niet te vergeten, even. Uh, aan, dus aanstaande. Uh, morgen over een week.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 Fooling anyone Dit was de single van uh, Dua Lipa en Vido van... Wat een middag weer, hè, met uh, in het laatste uur Marco Temes. Aankomende maandag dan uh, presenteert hij zijn uh, boek uh, bij uh, App Vloed. Het uh, boek uh, Tig Jaren en wij hebben een exemplaar om weg te geven. Zat ik net eventjes uh, in de redactie mail te kijken, maar... Die begint uh, behoorlijk vol te lopen op dit moment. Dus. Volgende week zaterdag uh, maak je de gelukkig bekend? Zo is het, ja. Okay, top. Tussen twee en vijf uur. Een gesigneerde versie van uh, het boek. Ja, de, de, maandag wordt pas de eerste officieel uitgereikt, maar wij hebben hem al. Hè? Zo is het. En uh, ja, de winnaar die krijgt uh, vanzelf bericht van ons. Hoor. Ja. Dus, uh, dat komt, komt allemaal goed. goed. Komt helemaal nog één keer de prijsvraag, dan uh, kunnen mensen nog reageren. Hoe heette de strandtent van mijn ouders? Van en de niet, ouders van, uh, niet jouw ouders, nee, maar, maar van, van, Marco ouders van, Termes. van Marco Termes. Oké, okay, weet je het? Stuur het naar redactie.zfmsalvoort.nl Via het uh, contactformulier op de website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 Komen we dit jaar nog terug op de radio, ja toch? Of niet? Ja, vast wel. Jawel, ja, Vast wel. wel. wel. Oké, okay, bedankt voor het luisteren en een hele fijne zaterdagavond. Uh, moet ik wel de goede opzetten. <laughs> Oké, okay, bedankt voor het luisteren en een hele fijne zaterdagavond. Dag. Doei, doei. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle...